Het is middernacht, donderdag 28 maart. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Cyprus is een enorm bedrag aan papiergeld aangekomen. 5 miljard euro. De bankbiljetten zijn aangevoerd in een soort C-containers. Het geld is een noodleding van de Europese Centrale Bank... omdat Cyprus zelf bijna geen contant geld meer had. Morgen gaan de banken na bijna twee weken weer open op het eiland. en worden 180 beveiligers ingezet om alles in goede banen te leiden.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 Een van de zeven verdachten die nog vastzitten voor de fatale mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen komt vrij. Hij blijft wel verdachte. De jongen van 16 was in beroep gegaan tegen het besluit om hem in ieder geval tot aan het begin van de rechtszaak eind mei vast te houden. Hij mag nu naar huis omdat hij bij de mishandeling vooral zou hebben toegekeken. De meeste banken- en hypotheekadviseurs willen niet aan de blokhypotheek. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De hypotheek moet het starters mogelijk maken om een huis te kopen door de maandlasten lager te maken. Alleen ABN AMRO zegt op termijn een dergelijke hypotheek aan te willen bieden. Andere banken- en adviseurs noemen de hypotheekvariant te ingewikkeld en te duur. De kosten voor het gebruik van de JSF zijn volgens de Amerikaanse Rekenkamer en het Pentagon onbetaalbaar. Volgens minister Hennis Plasgaard van Defensie is het exploiteren van de JSF zo'n 60% duurder dan die van de huidige Amerikaanse jachtvliegtuigen. In de VS is daarom besloten dat de krijgsmacht voorlopig de huidige vliegtuigen moet blijven gebruiken. Het weer vanuit het zuidoosten. Steeds meer bewolking. Vannacht gaat het 2 tot 4 graden vriezen. Overdag veel bewolking, maar vooral in het westen, ook af en toe zon. In het noordoosten en zuidoosten kan natte sneeuw vallen. De middagtemperatuur ligt rond 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Komende zaterdag wachten een uitverkochte ziggo Dome in Amsterdam. De leden van de Britse popgroep Mumford Sons... In 2009 debuteerden zij met het album Sigh No More... dat maar liefst 91 weken in de Nederlandse albumlijst stond. Vorig jaar verscheen hun tweede album, Babel. In Amerika won dat album al een Grammy. En bij ons is dat album alweer goud. Hun corsetten zijn de komende maanden volstrekt uitverkocht... En dat mag allemaal opmerkelijk heten voor een groep die overduidelijk wortelt in de traditie van de folkmuziek. Goeienacht en van harte welkom in ons huis van de maan. Mijn gast van vannacht, popjournalist Gijsbert Kamer van de Volkskrant, had in oktober een interview met de leden van Mumford Sons. En met hem blikken we dan ook vooruit op dat concert. We proberen het succes van de band te verklaren. En we gaan ook op zoek naar de ware wortels van de folk. En uiteraard laten we ook heel veel folk horen. Folkpop, folkrock, eurofolk. Als dat woord folk te mij voorkomt, dan is het goed vannacht. En er is ook live muziek vannacht in Casaluna. Live muziek van Ad van Meurs, beter bekend als The Watchman. En actief in een hele reeks bands die stuk voor stuk ook aanhaken bij die blues en die folk traditie. Maar ik begin bij Gijs met de Kamer. Dat je Gijs. bent. Zeg, heb je ook een kaartje weten te bemachtigen voor het concert van <lacht> uh, zaterdag van Mumford and Sons? Nee, het is me niet gelukt. En ik ga er ook niet beroepshalve heen, zo waar. Maar ik heb ze al eens eerder gezien. Dus ik ben ongeveer maar te wachten staat. Alhoewel ik moet zeggen dat in zo'n hele grote halve... Wat de ziggo toch is. Um, dat ben ik toch eigenlijk wel nieuwsgierig hoe dat daar zal uitpakken. <laughs> of, of, kijk, ze zijn, de band is inmiddels gewenst in Amerika, zijn ze heel erg groot, nog gro veel groter dan hier. En dat is eigenlijk wel uh, het grootste wonder van het hele succes van Mumford Sans. Dat een Engels folkbandje in, het, in Amerika. Uh, niet uh, zomaar een Grammy. Want het, het is ook nog de belangrijkste Grammy weten te winnen. Dat is echt wel heel bijzonder. En wat is die belangrijkste Grammy geweest? De, voor het beste album. Uh, oh, Oké. Okay. Dus, dus niet, niet het beste folk-album. Wat, wat heel vaak. Ja, dat, dat, dat is wel wat makkelijker. Maar gewoon echt de concurrentie aangaan met de allergrote artiesten. En waarom is het juist zo opmerkelijk dat een uh, Engels bandje. dat voor elkaar krijgt in Amerika? Nou, het is sowieso moeilijk voor Engelse uh, muzikanten. Voor iedereen die niet uit Amerika komt. om daar echt voet aan de grond te krijgen. Uh, omdat je dan. Uh, Um, dat lukt je eigenlijk alleen door heel veel daar te toeren. En uh, Mervet de Sons en Adele is ook een andere uitzondering. Ook een Engelse. Ja, ook de, de Engels de is de een Engelse is uh, Die is het eigenlijk gelukt door puur op, op eigen, uh, wat de Amerikanen authenticiteit noemen, uh, dat, dat helemaal te, te lukken. En de Sons heeft dan wel heel veel gespeeld. Ik denk dat ze net iets wisten te raken bij het ja. grote publiek. Uh, wat waar behoefte aan was, een soort warmte... en dat er ook nog eens een keer, daar tegenover stond... dat ze ook nog eens een keer live dat heel goed wisten uit te dragen. En dat is een combinatie die weer niet zo heel erg veel voorkwam... de afgelopen uh, of de jaren daarvoor. En nee. de, uh, uh, het is allemaal puur op... Wat, als je Amerikanen uh, hoort over mensen dan zeggen ze van... dit is echte muziek, uh, van echte mu muzikanten en uh, origineel. En, en eindelijk is het een keer niet alleen maar... Die mensen die je weg willen blazen. Uh, met uh, een hoop geluid. of mensen die te saai zijn om naar te kijken. Maar bovendien mogen wij als publiek allemaal meedoen. En die publieksparticipatie, dat is ook iets wat Mervet en heel populair maakt in ja, Amerika. Ja. ja, als je kijkt inderdaad naar de video's, dan is dat echt geweldig. Ja, niemand de, staat ook, publiek, ook ja, maar één ja. seconde stil. Ja. Je noemt allemaal redenen waarom ze heel populair zijn in Amerika. Ja. Zijn diezelfde uh, redenen van toepassing als het gaat om hun populariteit in Europa en ook hier in Nederland? Ja, ik denk het wel. Um, uh, the Little Lion Man en de Cave, dat zijn nummers die werden uh, al vrij snel door de radio opgepikt en dat bleek toch, die bleek iets, iets teweeg te brengen bij het publiek. Thank like. you. Uh, al heel snel moesten ze van. Uh, ik weet nog dat ze. Volgens voor voor mij speelden ze het allereerste keer op Crossing Border. drie, vier jaar geleden. in het allerkleinste zaaltje. helemaal bovenin in, het, in Den Haag. ergens uh, waar maar dertig mensen in konden of zo. En uh, daar was het al een zekere bus gaande. En het ging heel snel. Ze moesten heel snel van de kleine zaal naar de grote zaal. en. en, en, en uh, ping Pop, lowlands. Allemaal, hebben ze allemaal gedaan. En ze speelden echt iedereen uh, plat. Er bleek echt een soort behoefte aan. naar wat ik al zei. ook aan. aan, aan dit soort samenhorigheid wat ze dan blijkt. Waarbij het publiek te, te brengen. iedereen wil meedoen. en uh, dansen en, en springen en meezingen. en, mee en dat, dat ja. de juiste band op het juiste moment. Ja, en die Ziggo Dome. een van de grootste concertzalen die we hebben in Nederland. die kunnen ze dus eigenlijk ook wel aanzetten. Ik verwacht daar geen enkel probleem mee. Dat, dat, dat is voor hun appeltje uitje. Ja, het is ja. heel snel gegaan. Je zei het ja. al met die band, hè, Manfred Sanz. Uh, een paar jaar geleden stonden ze nog voor 30 man ja. ergens in een achteraf zaaltje ja. in, in Den Haag. Nu uh, staan ze in de grote zalen. en verkopen ze echt uh, miljoenen albums. Wat is eigenlijk hun achtergrond, hun muzikale achtergrond? Nou, het is wel interessant. Uh, het zijn uh, jongens van hele gegoede families. Uh, Londen komen, ze worden de ouders uh, ergens in uh, London City. Uh, maar uh, de gegoede wijken. En uh, die, uh, die muziek wilden maken, uh, aangeraakt door, um, door wel de, de folk en, uh, en mensen als Bruce Springsteen. Dat um, zijn wel twee verschillende, zijn twee verschillende dingen. Maar ook weer niet, want Bruce Springsteen bracht een jaar of. Dat zal het zijn, acht, tien geleden... bracht hij een plaat uit... Uh, met de liedjes van Pete Seeger... en andere oude folkartiesten. En daar zijn live-opnames ook van. Die band kwam live spelen, heb ik hier ook gezien. En dat heeft die band heel erg ge ge geïnspireerd. De muzikanten. En die dacht van... zoiets willen wij ook. Plus de andere kant van de medaille... is, is de, het album... Uh, de soundtrack van de film Oh Brother Where Are Thou. Mm -hmm. En dat is een, een, een plaat die in Amerika... begin van deze eeuw... was Marcus Mumford, de zanger van de band, was 13 jaar. Begin van deze eeuw, heel veel teweeg heeft gebracht ook in Amerika dat was echt voor veel mensen een eye opener van goh is dit de, de muziek er stond allemaal traditionele eh, weliswaar bewerkt maar traditionele echt stokoude liedjes uit de folk en de country en de bluegrass die werden door uh, uh, wat meer hedendaagse muzikanten en maar ook wel ouderen werden die bewerkt mm -hmm. en dat is een enorm succes geworden Er won ook Grammy's en die stond jarenlang in de, de albumlijsten in Amerika en dat is, een, uh, dat is ook in Engeland is dat door gaan spelen en uh, bands als Mumford and Sons die vonden ook Elkaar met met andere bandjes die verder niemand kende zangeres als Laura Marling, uh, Noah en de is ook zo'n bandje die vonden elkaar in kleine kroegjes en, en akoestische sound snel uh, je instrumentarium neerzetten en spelen maar heel veel gewoon spelen ja en, en, en, en, en ook zelf het idee hebben van we willen misschien zelf wel platen brengen een van de mm -hmm. jongens heeft ook een eigen labeltje en heel um, ja heel sociaal en heel uh, laagdrempelig uh, liedje, muziek maken en dat is dat is en toen kwam dat album uit. En die, daar bleek ineens hits op te staan. En ineens bleek er ook een soort toekomst voor die band weggelegd wat je eigenlijk niet kunt plannen. Er kon niemand voorspellen van dit gaat het geluid worden. Nu komen er heel veel bands en artiesten... die datzelfde geluid hebben. In Amerika heb je al een Manfred de Sans uh, opvolger... die heet de Lumineers. Maar die Gaan we imiteren Manfred en Sands als het ware? Sorry? Die imiteren Manfred Sands Nou, ze als hebben wel ware? een beetje goed afgekeken wat werkt. En wat bij, bij Manfred de Sands heel erg werkt... Uh, is dat ze steeds een paar zinnetjes... Of, of, of kreten in zinnetjes hebben... die lekker zijn mee te zingen. Dat ze een zekere power hebben in, in, in de zonder dat daar een, echt een harde, uh, uh, harde drumsound of een harde ritmesectie aan de pas komt, en dat en en dat, dat meezinggevoel. Ja. Iedereen mag meedoen en uh, alle, ook maar met zijn en ook ook Lumineers en nou ze ze Ed Sheeran en dat soort mensen die ook een beetje daar aanschapperligheden zijn vanaf het eerste nummer. Jongens zing allemaal mee en hey. dat is dat is belangrijk dat, voor, voor de ja, ervaring ja, ook, zou ik ja, maar zeggen. Ja, ja. Straks gaan we luisteren naar Manfred en Sons, Want als u nou denkt, ja, het, het, het dat is een interessante bed. Maar hoe zouden ze dat <laughs> nou toch klinken? Ja. Dat gaan we zo dadelijk laten horen. Dan laten we hun uh, single horen waarmee ze doorbraken. Een paar jaar geleden, Little Line Man. Maar eerst maar even naar die inspiratiebron ja. waar je het net over had. Uh, dus de, de, de soundtrack bij de film Oh Brother, Where Are you Down? Ja, die film van de Coen Brothers. Uh, uit 2000 was die volgens mij. Die soundtrack is geproduceerd door T-Bone Burnett. Die ook heel erg veel met Amerikaanse rootsmuzikanten werkt. Heel Amerikaans. Uh, bluegrass is een, is een, uh, een genre... Um, wat een beetje geleerd is aan country, maar ook aan folk, waar de man heel erg door geïnspireerd is. Al was het maar omdat de, de, de, de echte bluegrass, de, daar worden geen drums in gebruikt. En dat heeft Mumford van sans ook niet in een oorspronkelijke mm -hmm. bezetting. Inmiddels wordt er wel wat meegedrumd, want je moet die. Als je voor 17.000 mensen zonder drummen... Die dat dan een beetje een ja. Dus maar, um, uh, en dat zijn allemaal uh, wonderschone uh, liedjes uh, uh, die die eigenlijk een beetje onbekend gebleven waren voor het grote publiek... en waar ook toen ineens heel erg veel behoefte aan ontstond. Uh, dat had waarschijnlijk te maken, ook, of dat had zeker te maken... ook met het, het soort muziek wat, uh, waar mensen toen een beetje klaar mee waren... en dat het een soort nieuwe ontdekking was, zoals het nu ook zo is... Muppets Sons, uh, die blijmoedigheid, en, en ja, ja. dat, dat, dat werkt heel goed. Dit is een voorbeeld van zo'n liedje. Welk liedje is dit? Uh, A, man sorrow, ik. Ik. <laughs> A Man of Constant Sorrow, denk ik. Hoop ik. A ja. Man of Constant Sorrow? Uit die soundtrack van ja. Die ja. de film. Maar we gaan, ja. la, gaan even luisteren naar een klein ja, Een inspiratiebron van Manfred van Trance. bluegrass uh, muziek, een uh, inspiratiebron bron voor de band Mumford Sons. komende zaterdag staat die Britse band uitverkocht in het Ziggo Dome in uh, Amsterdam. Ik praat over met Gijsbert Kamer, popjournalist. Um, dit is dus een inspiratiebron voor, voor die Engelse band geweest. Ja. Uh, maar Bruce Springsteen was dat al, al net zo goed. Ja. Um, Mag je zeggen dat zij eigenlijk geen pure folk spelen? Dat het meer om dat meedoen en dat, dat feestelijke. Ja, elementen dat, dat, die... dat mag je wel zeggen. Een uh, uh, ander element, natuurlijk, maar dat is ook op meer cosmetisch, is natuurlijk de banjo. Die uh, bij Momentum Sounds heel populair is. Wel en vind ik ja, Precies, dat is bij uitstek natuurlijk wel een, een, een folk-instrument. Maar het, uh, de, de, de folk-kant is meer de, de buitenkant uh, die ze hebben. De, de, zeg maar, de cosmetische kant, die, die doen ze heel erg na. Maar, terwijl ja, folk kwam natuurlijk is, heeft een diepere maat, maatschappelijke. Uh, uh, achtergrond En uh, folk is ook een soort van protest altijd geweest. Uh, folk uit is, ook folk is ook maatschappelijk. Um, is ook. Dan moet je zeggen. Folkliedjes, uh, dat waren een soort vertellingen. Mensen vertelden met, met liedjes, vertelden ze elkaar de, het nieuws door, zeg maar. En het, uh, toen er nog geen uh, massamedia uh, waren. En gaan ze en, ook een mening in die liedjes. En gaan ze ook mening in, precies, ja. En, een uh, ja. en als je nu. Man of the Suns en al hun uh, volgelingen neemt. Ja, met alle respect, zeggen we dan. Het <laughs> gaat natuurlijk nergens over. Het is allemaal heel vrolijk en blij, en af en toe komt er is, is een uh, een dust bowl, uh, voorbij, zeg maar, zoals Melvin wel Maar het, het is Wat is een dustbol? Naar de, de, dat verwijst naar de de ballads waar Woody Guthrie al over schreef uh, uh, in de Verenigde Staten, in het zuiden van de Verenigde Staten, de armoede in de jaren dertig. Oké, okay, uh, bijvoorbeeld die Woody Guthrie die heeft ooit opgenomen ja, this, uh, land this Land Is, is Your Land. Is Maar goed, ja, hier bekend is, in de versie is, van Tony Lopez natuurlijk, maar... Ja, nou ja, het is het is heel veel gespeeld, maar het is inderdaad Woody Guthrie is natuurlijk, Kijk, dat, was, dat is een soort folkautoriteit die gelukkig uh, nu, nu alle aandacht ook steeds meer krijgt die hij verdient. Over welke jaren hebben we het dan? Dan hebben we het al over de jaren 40, 50, mm -hmm. 60, mm -hmm. uh, 50, 60 ook. En uh, hij, is in, ja, hij is in 67 overleden. En, uh, hij, uh, kijk, This Land is Your Land, dat... dat, dat op zijn, op zijn gitaar had hij bijvoorbeeld staan... This machine kills fascists. En dat, dat zegt al genoeg. Hij, hij, hij, hij, hij werd vaak van communisme beschuldigd... wat hij niet was. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, maar hij ging wel met zijn gitaar... Ging hij Um, naar plekken toe en schreef daar liedjes over wat er gebeurde. Wat, wat de misstanden waren. Wat, wat, uh, wat, ja, en de hoop die met zijn liedjes troost te geven. Dus mensen mochten dan meezingen. Dus is land, van Kom op, het lijkt wel alsof, alsof jullie hier niks te zeggen hebben. Maar het is ook, het is ook van ons allemaal. En dat, en dat zijn van die boodschappen. Ja, je zou zeggen, in deze tijd zou er we wel wat dat soort mensen kunnen gebruiken... maar de popmuziek heeft de, de maatschappij zo goed als wel gezegd wat dat betreft. Maar die Woody Guthrie die staat dus voor de inhoudelijke uh, folk? Nou ja, zeker. En ook, en ook wel de, de buitenkant. Kijk, het is allemaal heel simpel. Gewoon akoestische gitaar en liedjes zingen over wat, wat, je, wat je ziet en wat je hoort. Mm -hmm. En dat is natuurlijk mm -hmm. later doorgegeven aan Bob Dylan. En, en Bob Dylan gaat het weer door aan Bruce Springsteen of aan uh, heel veel andere mensen. Het, uh... ja, laat, laten we eens een stukje luisteren naar die, die meester van de folk... die Woody Guthrie, met dat inderdaad wereldberoemde liedje... This land is your land. Woody uh, Guthrie. Zoek hem even op, hij. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway. I saw below me that golden valley, this land was made for you and me. De leermeester voor heel veel volkartiesten. Uh, en uh, Ad van Beurs, die hier zo dadelijk live komt spelen, die, die laat ons weten dat uh, Woody Guthrie begraven ligt naast de opa van John Fulbright. En dat is nu weer een autoriteit op uh, folkgebied. Ja, dat klopt. Ja. Nee, nee, ik heb inderdaad net, net iets, iets nieuws van hem gehoord. Ja, nee, dat is net heel bijzonder. Daar wist ik niet dat zijn opa daar ook. Ja, precies. Dus wat dat betreft uh, zoek ik die folkartiesten. elkaar ik vond alles weer samen. Ja. Maar, het, het valt me ook ineens op aan die Woody Guthrie. en dat, is, dat hebben natuurlijk ook alle goede folkliedjes gemeen. Die meezingbaarheid. Het moest allemaal makkelijk te onthouden ja. zijn. Mensen moesten heel makkelijk in, in mee kunnen gaan. En dat hebben die mensen van uh, Manfred en en Sanz wel, wel, wel ja. overgenomen. Ja. Ja. Ja. Maar ja. zou je tot de conclusie kunnen komen dat Manfred Sanz' uh, cosmetische focus. Uh, ja, eigenlijk wel. Het is toch eigenlijk gewoon popmuziek met een folk uh, buitenkant. Het, is toch, het, is, het voldoet meer aan alle criteria van popmuziek, namelijk het moet vooral gezellig zijn, dan dat, het, dat er echt een diepte of een engagement in, in zit. Uh, ja. Ja. Ik stel voor dat we eens naar ze gaan luisteren. Laat Want, we dat doen. Uh, voor ja. die paar ja. mensen die ze nog <laughs> nooit gehoord hebben, en die waarschijnlijk zaterdag ook niet in het concert toe gaan, dit is het nummer waarmee ze doorbraken in 2009. Little Lion Man. Dit zijn Mumford and Sons.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 I'm dear Mumford Sans, Little Lion Man. komende zaterdag staat de band in het Ziggo Dome in uh, Amsterdam. Of in de Ziggo moet je zeggen. Uitverkocht is dat natuurlijk, want de band is razend populair. We kochten inmiddels uh, 5 miljoen uh, cd's. Volgens mijn gasten uh, vannacht in Casa Luna, uh, Kamer... Uh, popjournalist bij de Volkskrant, cosmetische uh, folk. Uh, straks praten we daar <laughs> verder over, hoor. En uh, kijken of die cosmetische folk dan uh, uh, inmiddels zo populair is... dat het uh, misschien wel een van de meest populaire genres op dit moment is en hoe dat dan komt. Maar eerst even terug naar die Manfred en Sans. want jij hebt uh, twee leden van de band geïnterviewd ja, Een paar maanden geleden. Het is, uh, ja, ja, dat, dat, dat, ik, dat, wat er allemaal nooit in een stukken staat wat we hebben geleerd. Uh, je, je valt je le lezer niet lastig met hoe een interview tot stand komt, maar ik wil het toch even niet onthouden. Ja, uh, vertel eens. Het is, uh, nou ja. Je krijgt dan in augustus al. Mumford en Sons zijn te interviewen. Uh, wil je dat doen? Uh, ja, de, de zanger krijg je niet hoor. Uh, de, oh, dat, dat weet je wel. Dat, okay. Maar wat twee andere muzikanten zijn ook belangrijk. Uh, nou ja, ik dacht, ja, doe maar dan of zo. En de plaat krijg je ook nog niet te horen, want het zijn oh. tegenwoordig zo geheimzinnig. Het zinne. tweede album, dat Babel. Het tweede Babel, ja. Dus dat mag je dan één keertje naar luisteren. Uh, daar, als je daar bent. En, en het, uh, waar, waar vond dat interview plaats? In Londen. In, in Londen, Londen. Oké. Okay. En, uh, <tis> en uh, nou goed, dus, nou, ja, alle vragen over de teksten kun je dus al vergeten. Maar, maar die zijn nou dat niet niet voorbereid, nee, allemaal maar allemaal dat, ik dacht, nou, nou ja, je kunt in dus die zin voorbereiden. Kijk, het is natuurlijk wel interessant. Wat, wat is er met die jongens gebeurd in, in een paar jaar tijd? En ja. het, uh, we, we, volkomen onvoorbereid. Uh, ineens zijn ze echt, uh, echt een van de grote bands in, in, in, in de wereld. Dus daar probeer je een beetje naar te vissen... met de overigens alleraardigste, wie ze zijn het? Uh, ben en Ted, geloof ik, of zo. <laughs> die, maar het... Uh, ja, het, is, het, het, het zijn van die interviews die je doet. Ze, het, het, uh, je vraagt je af waarom? Nou, ik, vraag, ik weet ook wel waarom. Maar het is, het is nou niet echt dat je, dat, dat, je, dat, je, dat, je, dat je dan terugkomt van... zo, ik heb, uh, ik heb nu een scoop te pakken. Of ik heb de diepere lagen in Ik heb de diepere lagen uh, in, in mijn deze voorsom, muziek Dat kan ik niet helemaal duiden, nee. Maar is, stel me nee. dat zo voor. Jij zit dus ja. op een hotelkamer in Londen. Ja. En je praat dan met twee leden van inderdaad... een van de meest populaire leden In een rij, rij van, van, van overigens, hè. De, natuurlijk. Want de, de, de, de, de, voor mij waren er vier al geweest die de sessie hadden gehad. En daarna kwamen er nog vier. Nou, hoe lang? Een en in een hartje. andere kamer, half uur. Half uurtje. Om te praten met Winston Marshall, de Banjo-speler uit de oh, brand, Winston en Marshall. Ted okay. Dwayne, de bassist. <laughs> en wat voor mannen zijn dat nou, die leden van Manfred and Sons? Want als ik aan voor de die Winston Marshall, de je de, zei het al, de, de betere kring. Zijn vader is, is volgens mij een hele rijke bankier of zo. Maar oh. de, de, de keurige, uh, keurige wel opgevoede jongens die niets te maken hebben, die, die op geen enkele manier protest ergens uh, rebelleren. Ergens aan. Of gewoon reden leuke muziek, muziek om te maken. rebelleren. Ook geen horen. reden om te rebelleren nu al helemaal niet meer, maar ook, ook uh, nee, ja, keurige, uh, normale uh, jongens. Was eigenlijk zoals je die hier ook in Nederland altijd in, in de meeste bands tegenkomt. Zo zien ze of, er ook nou. uit. Want ik denk bij folk toch aan lange baarden ja, en houttakken. Nou, wat ik van nee. hun wel sympathiek vind, is dat ze er ook geen, op geen enkele manier echt hun best doen om er als iets uit te zien. En dat, dat hun opvolgers... dan nou kom ik weer bij de Lumineers, de Amerikaanse. Die, dat zijn dan wel jongens die kijken dan wel heel erg van... we moeten wel een maf allemaal op hebben ofzo. of zo. Of een, een beetje shovel, eruit gekleed, uh, shovel gekleed zien. Want dat, dat, uh, dat doet een beetje denken aan de jaren dertig. Dus met die zijn een alweer een beetje bedacht. Op een soort. Vind ik al wel bedacht, ja. Man of the sans, daar kun je daar ook niet echt van op betrappen. Ik vond het ook wel sympathiek dat ze eigenlijk wel een beetje toegaven dat het allemaal niet zo heel erg spannend was... wat ze op hun tweede plaat hebben staan. En dat is... Uh, Kijken ze die tweede plaat eigenlijk niet zo goed? Babel? Nou, ik heb het gevoel dat ze wel heel erg We doen dit nog één keer, dit, dit trucje. En daarna gaan we toch echt wel... Of trucje is het niet hoor, maar... Dit, dit, dit geluidje en, en uh, deze sound. En daarna moet het toch echt wel met iets anders komen. Maar ze zien het uh, zelf ook als een trucje, zo langs. Ja, eigenlijk wel. Ze, ze, ze waren niet zo vol... Altijd als je muzikant spreekt... Dan is dit echt nou, onze nieuwe plaat... De vorige was goed, maar hmm. dit is echt... Ook al is het bagger. Dit is echt helemaal... Ook logisch, anders moet je het niet uitbrengen. Dus je nee. moet er helemaal achter staan. Dit is helemaal... Uh, uh, alles is beter dan de vorige plaat. Maar ik moet ook eerst zeggen... Het verbaast me enorm dat, dat Babel... Want zij, dat het zo'n enorm succes is. Want die, die, die, die eerste... Oké, is een goede hits op. Uh, helemaal goed. Maar ik kan van die, van die tweede... Ik zeg, niet doorvertellen, maar ik kan er geen chocolade van maken. Ik vind maar, ze, maar nee, niet maar, maar, maar, zo heel goed. Dus nee, eigenlijk. nee, ik vind hem ook helemaal niet zo goed. Nee. Niet de Grammy-waardig. Nee, maar dat is het grappige. Dat, dat kun je, die Grammys, dat is natuurlijk ook weer een ding. Ik, Grammy, het, de grote Amerikaanse muziekprijs. Is, de Grammy is ook vaak een prijs. Zeker die voor de belangrijkste album. die eigenlijk stiekem naar de belangrijkste band moet gaan. En de, de, zoals Adele uh, Grammys Wonder, nou, dat is dan wel terecht. Maar het, uh, uh, Babel is een, is, is, dat vindt ook eigenlijk niemand. Als je de, de, de, de critici-lijstjes. is niet de beste plaat van de afgelopen jaar. Of nee, maar de band, jaar. De, dus, de band verdiende de prijs. De band verdiende de prijs. En daar heb ik ook wel vrede mee. Want ze hebben echt, ze hebben echt iets teweeg gebracht. Uh, in Amerika. Begrijpen ze je zelf waarom ze zo populair zijn geworden? Deze nou, dat heren? vraag ik me ook wel eens af. Ja. Dat, is dat idee ook dat ze er eigenlijk heel erg verbaasd over zijn. Er is een hele leuke film uh, van hun uit... Die, uh, ook nog, die onlangs nog op tv was... en volgens mij dan heet het op uitzending gemist te zien is. Toch? Ja, afgelopen de uh, week, zaterdag... Ja, Big Express, vergeten, precies, de Big Easy Express. heet En dat is eigenlijk niks anders dan dat je gewoon... die jongens met nog een paar andere bands... gelijkwaardig bent. Met een trein door Amerika... als die draaien en een beetje muziek zien maken. En dat is eigenlijk wat ze doen. Het, het, het, het, het, dat betrapt eigenlijk gewoon precies wat ze doen. En, en ik denk dat veel mensen dat ook gewoon leuk vinden gewoon een uh, uh, stel jongens die niet, uh, geen hoogdravende boodschap hebben geen hoogdravende ideeën over waar het naartoe moet met de muziek maar gewoon lekker muziek maken en ook Steeds weer dat, dat, dat, dat refreintje of dat zinnetje ja. Waarvan je denkt van goh wat leuk. Het is een kampvuurmuziek, is kampvuur uh, muziek. En dat of, uh... zeggen ze ook in het interview met jou. Want ik, ik ken de heren natuurlijk niet. Maar als ik dat interview ja. lees. Dan lijken het me uh, uh, uh, uh, jongens met een groot relativeringsvermogen Ja hoor, ook. zeker. Ja. En uh, even die jongens die zegt ook. Ja, het, het gaat er eigenlijk gewoon om. Dat je met je instrument het podium op gaat. En je gaat maar spelen. Ja. Dat en is dat het niet meer en uit. niet minder. Van alle, van alle, dat stralen oh. ze helemaal uit. En, en maar, of, maar moet ik dan eigenlijk zeggen. Ze weten ook. We komen daar nu nog even mee weg, maar we moeten toch echt op een of andere manier iets anders doen. En, en dat hebben was ze best dat inzicht, denk je? Ik denk het wel, want ik denk wel dat uh, uh, zeker Marcus en die andere jongens zijn... Ook Marcus Markus van de zanger inderdaad, ja, die de, de, de, de, de tekst in ieder geval schrijft. En ook wel echt een goede stem heeft, want dat moet ook niet vergeten. Hij heeft wel, zonder een stem kom je kom ja. ook niet. En hij ja. heeft echt die kracht in zijn stem die, en de overtuiging die nodig is bij dit soort uh, muziek. En ik denk dat, dat ze allemaal slim genoeg zijn... om het net iets verder te drukken. Het hoeft niet eens zo heel ver... want het publiek uh, zal voorlopig nog wel aan hun voeten... of hoe zeg je dat? Aan hun voeten hangen. Nou, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, aan hun maar voeten, de, liggen. Ja. Ja, de voeten liggen. Ja, ja, ja. ja. En Wat uh, uh, dat betreft hoeven ze geen zorgen te maken... Maar, het zijn slimme jongens en ze weten dit kunnen we nog even doen, maar we moeten wel. En anders is het voor hen ook niet leuk. Ze willen nee, wel door. Nee. Jij zijn het. Uh, eigenlijk is het een soort cosmetische folk ja, de vorm ja, heeft iets ja. van folk de inhoud uh, eigenlijk niet. Um, ze zeggen ook van zichzelf dat ze zich helemaal niet zo thuis voelen in die folk, dat ze daar ook helemaal niet zo vertrouwd mee zijn eigenlijk met ja. die hele folk traditie. Ja, want uh, die folk traditie is natuurlijk uh, nou, misschien dat straks wat van Meersen ook nog wat over kan zeggen, maar de, de, de, oorspronkelijk is het een hele puristische. Een beetje, uh, ik zou bijna zeggen, nare beweging geweest in de jaren 50. Uh. Hoezo na? Nou, nare in die zin, kijk. Uh, uh, de folkbeweging was heel erg anti-pop en rock'n'roll uh, uh, aanvankelijk. Als je in de jaren 50, uh, 40, 50 was, was. De, de mensen als Pete Seeker, dat waren meer de communistische harde lijn uh, uh, vakbondsjongens. Mm -hmm. en, en die echt die met akoestische gitaren uh, hun liedjes zongen. En ja. prachtige liedjes, daar niet van. Maar op het moment dat Bob Dylan dus... die, die even door hun omarmd werd elektrisch uh, ging spelen werd hij als de duivel verbannen, Want dat was rock'n'roll. En rock'n'roll dat was commercieel. En het had niks te maken met waar zij voor stonden. Terwijl die misschien dat, nog wel dezelfde en, en, en die, inhoud had, Bob Dylan. Precies, maar die, precies ja. Ja, absoluut. En, en sterker nog, hij kon die, die boel juist een beetje vlot trekken. Maar dat, dat was absoluut niet... Dat was nadan en, dan. En dat is heel lang nog een beetje zo doorgegaan. En uh, veel folkmuziek is, is natuurlijk... Uh, een beetje sectarisch gebleven ook. Uh, uh, heel en dat is allemaal prima. Maar... Um, folk en pop hebben altijd een beetje in een uh, moeilijk, moeilijk relatie tot elkaar be, uh, bestaan. Totdat op een gegeven moment, nou, in Ierland had je dan Dubliners. En je had in Engeland de Fairport Convention en Pentangle. Mm. Die, die, die uh, folk-elementen in hun rock roll of een rock of een uh, pentangle... een beetje zelfs de jazzkant met Bert Jensen, uh, uh, daarin integreerden. En dat werd... Daardoor werd het allemaal wel weer spannend, maar de, de pure, pure, pure, puristische uh, folkmuzikanten: dat, dat zijn uh, ja, die zijn vrij. Dat waren dat, ja, die, die waren niet echt uh, ruimdenkend. Nee, nee, nee. En, en die mannen van Manfred en Sans zouden zich wel hebben laten inspireren door die folkpop, bijvoorbeeld door zo'n zo band als de Fairport uh, Convention. Ja, denk wel. Ik, ik weet, ik weet ook zeker dat ze het te jong voor zijn, maar ik ben er zelf opgegroeid, wat echt een van mijn allerfavorieten Favoriete band is met de Pokes, bijvoorbeeld. Wat voor uh, band is dat de Pokes? De Polks is een Iers uh, Britse uh, band, uh, gedragen door het uh, inmiddels helaas uh, uh, volledig aan de drank. Nog niet bezweken, maar wel ten ondergaande uh, Shane McGowan. Echt een groot dichter, een Ierse dichter, maar ook met een Ierse uh, zelfdestructie neiging, mm -hmm. uh, die, uh, die no nog steeds zo is. En, maar de, de poaks wisten de, met een punk spirit. Uh, oude, traditionele folkliedjes... zoals bijvoorbeeld Dirty Old Town, uh, wat een heel oud liedje is... weer uh, aan een nieuw publiek te, te, te, te brengen. Mm -hmm. en, dat, en ook naar mij. Plus dat ze... Dat heeft over begin jaren tachtig. Plus dat ze daar... een, een, een nieuw... Uh, echt, echt wel een nieuw geluid... ook al had wat, wat traditionele instrumenten... maar echt met een punk spirit... Die liedjes brengen, maar ook, ook poëtische teksten eraan toe wisten te voegen. En dat vond ik echt, was voor mij echt een eye-opener. Dus in, in zin zin ook die zin, dat was voor mij, zeg maar, wat ja. in de jaren zestig voor veel mensen de Fairport Conventie mm -hmm, was, waar de mm -hmm, Pook's van mij mm -hmm. het, uh... Dus in die zin, uh, is dat weer meer traditionele, folk ja. inhoudelijk. Ja, ja, precies, ja, maar ja niet, niet qua geluid, maar nee, ja, qua ja, muzikaal geluid. Ja, nee, de, de Pook's hadden, hadden zowel de, de, de, de, de, de teksten gingen echt ergens over, als. Terwijl ze ook wel vaak covers speelden. Maar, en de muziek was, was uh, nieuw. Maar toch ook altijd, tegelijkertijd heel traditioneel. En ik weet bijna zeker dat als... als, als uh maar is, zelfs als die jongens in de tijd van de Pooks, dan waren ze grote Pokes-fans ook geweest. Ja. Zoals bijvoorbeeld een band als nu, Rowan Hezen. Daar hoor je bijvoorbeeld de Pokes wel heel erg aan terug. Zijn van mijn generatie. Dat ja, is, ja. Nou, ja. Nou, misschien dat we Rowan Hezen in het volgende ja. uur uh, laten horen. Want dan gaat het ook heel erg over de uh, folktraditie... Ja. en uh, de, de, de stand van zaken in folkland uh, Nederland. Maar eerst maar eens een fragmentje van, van die favoriete band van jou. De Pokes. Ja, uh, volgens jou echt een inspiratiebron Dus voor de Manfred en uh, nou, dat, Sons. Ja. Als ze, ze als de het band is, ja. zouden kennen. Ja, Ik weet zeker dat ze het mooi vinden, ja. <laughs> Dirty old uh, town was het, hè? Ja. Pokes, een van de favoriete bands van mijn gast vannacht in Casaluna. Hij heet Gijsbert Kamer, hij is popjournalist, hij werkt bij de Volkskrant... En we praten met hem naar aanleiding van het concert komende zaterdag... van Mumford Sons, een razend populaire band... die in ieder geval uh, qua uh, speelplezier en ook qua, qua uh, muzikaliteit... Uh, zich heeft laten beïnvloeden door de folk. Cosmetische folk, noemt Gijsbert uh, de muziek van uh, Mumford Sons, um, Is het ook Europese folk? Want een van, van de leden van de band, uh, ja. een van de leden die jou ook sprak... bassiste Ted Wayne. Die heeft het over folk met een euro-stompe ja, ritme. Ja, ja. Nou, het klinkt het, verschrikkelijk. <laughs> ja, het klinkt verschrikkelijk. Nou, hij bedoelt er ook misschien iets verschrikkelijks mee. Nou, ik denk het niet. Nee, maar wat, uh, wat hij er een beetje mee bedoelt is... Uh, als je die Amerikaanse uh, folk waar we net ook wat van hoorden... Uh, en de bluegrass waar het vandaan komt... Mm -hmm. dat, is, uh, dat is blijft allemaal vrij vlak. En uh, als je de, de grote namen, de bluegrass... Alison Krauss en dat soort mensen... dat blijft allemaal vrij vlak. Dat kun je in, in beschaafde theaters... Kun je dat, wel brengen, maar in grote zalen. Het rock'n'roll element ontbreekt daar een beetje uit. Je hebt wel mensen als Steve Earl die dat iets meer. Beter, nou, iets meer pit weten te geven. Maar dan zit je alweer snel in de country rock. Uh, dat, is al, dat is allemaal ja, onderscheid waar we het nou niet echt over hoeven hebben. Maar het, wat, wat, wat, wat, wat Mumford Sons doet. Dat is Zonder dat er echt een duidelijke uh, drums in lijken te zitten. Toch wel echt een, een soort beat erin. Echt, echt, echt een, een, een harde uh, aan Eurohouse ontleende uh, dancebeat zit erin. En dat is ook heel slim gedaan. En, dus het is ook nog eens een rolletje met euro stom bedoeld, dus kijk oorspronkelijk ja, die dance die die house is dan wel oorspronkelijk Amerikaan, maar wat nu om, in Amerika nu heel erg groot is aan, aan, aan elektronische dansmuziek, de, de, de house en en de, uh, techno, dat is eigenlijk allemaal gebaseerd op de euro rave, de Rave, de grote Rave, de bijna de, de gabber de muziek uit de jaren negentig uh, uh, van ons en uh, wat Mumford Sons heel goed doen in heel veel nummers is, is, is dat soort zo, is zo n, zo n, zo'n, zonder dat je me echt hoort, maar zo'n hele straffe biet erin zodat mensen opgezweept worden en dat is die euro-stomp waar het dan over heeft, ja, euro-stomp ja. en onderdeel van die muziek van Mumford Sans, een enorm populaire band. We hebben het al gezegd in Amerika, heeft hij een andere band op ingehaakt, de Lumineers, ja. Je noemde ze al. Mag je nu spreken van een soort revival van de folk, van de ja, focus? Uh, het, het is namelijk nou niet alleen Man van de Suns. Je hebt heel veel. Uh, er zijn meerdere uh, uh, bands, maar ook jongens met gitaar. Dus is heel simpel. Uh Neem Ed Sheeran, uh, Ben Howard, die vrij klein speelt. Ik zag onlangs nog The Passengers, ook gewoon een jongen met een gitaar. Die doen eigenlijk uh, op een bepaalde manier wat Man van de Suns ook doet. Ze komen met een gitaarpodium op. En, en gewoon is, lekker spelen. En, lekker spelen. En, en iedereen mag meteen meedoen. En uh, dat moet, dat moet, daar moet je natuurlijk wel iets voor kunnen. Maar er is een soort uh, gezelligheids Cultus in de clubs en de concertzalen aan het ontstaan. Dit soort muzikanten, dus dit soort uh, blijmoedige muziek, die doen het ineens heel erg goed. En, dat en hoe is, uh, komt dat? Nou ja, dat is interessant. Uh, de, de, de theorie is natuurlijk van uh, mensen zoeken. Uh, in tijden van crisis zoeken ze ook uh, wat warmte op. Maar ik heb niet het idee dat de mensen die naar dit soort concerten gaan en daar heel veel geld voor betalen, nu zo geraakt worden door de crisis. Ik denk wel dat het een reactie is op misschien te lang te veel geld betaald hebben voor bands... waar je alleen maar zo naar kon gapen... Uh, uh, uh, noem eens een voorbeeld van een band om uit naar te naar, te de grap? daar gaven al Vol bewondering hoor, ja, yeah, maar ja, niet ja. echt aan mee kon doen. Nee, ja. nou, veel uh, elektronische muziek, maar band, Of je nou Coldplay, U2... Of, of de, de, echt de, de, grote, uh, de, de grote namen... Muse is daar ook een voorbeeld van. Daar kon je heel veel bewondering voor hebben. En, en soms ook wel voelde hij er iets bij. Maar eh, Bruce Springsteen is dan een uitzondering... Maar dat is ook meer voor de oudere generatie. Maar ja. de, de jongere generatie, die, die willen ook wel gewoon echt, echt meedoen... Uh, uh, Denk ik. Ja, die bands die nodigden daar ja, niet echt nee, toe uit. En, en, en, en dit en, en Mum of the Sons wel. En, en Sheeran ook. Meteen gezellig ja, mee, ja. Zingen, gezellig ook met gezellig meezingen. En... Ja, ja, is toch een reactie? Ja, is het ook een reactie op, op, op uh, al die talentenjachten. Uh, the Voice en En oh, x -Factor. Tuurlijk, ja, er hangt een, een soort uh, zweem van authenticiteit omheen. Wat ik altijd een heel eng woord vind in popmuziek. Maar het wordt altijd heel snel geroepen. Als iemand met een akoestische gitaar staat. dan ben je authentiek bezig. Terwijl als je met een, <laughs> een uh, sampler staat. dan ben je net muziek aan het maken. Dat, dat blijft altijd een beetje uh, meespelen in, in, in rare soort vooroordelen die je, uh, want je kunt met mijn idee is natuurlijk met een dat kun je prachtige dingen maken Ik die ook heel authentiek zo, net zijn net zo authentiek zijn als, als met met een akoestische gitaar maar dat is nu helemaal ja, dat vinden mensen echt dat is wat we dan ja, de, de, he, als je met een echte gitaar staat en, uh, en echt een liedje zingt, dan ben je echt. En de, nou, dat merk je ook aan het succes van zo'n zo tv-serie nu. Hè? De beste singer-songwriter. Ja, ook een Wat, wedstrijd ook, ook over een soort, ons. Ja, maar ook, ook een soort reactie is op, op de voice... waarin mensen alleen maar liedjes van anderen aan het nabrullen zijn. Wat ook allemaal, natuurlijk allemaal echt heel vreselijk is. Maar de vraag is natuurlijk, of dit nou, daarvan, de, doet daar doet ook de wel. Goede zangers aan mee af en toe, toch? Oh, is dat zo? Toch aan de voice, wel, oh. toch? <laughs> een Charlie Luske is toch een goede <laughs> ja, zanger? <laughs> ja, maar inderdaad, hij is wel van charm. Ja, nee, ja, die doet wel mee, natuurlijk ook. Ja, maar, nee, dat is waar, dat is waar. Maar tegelijkertijd zeg je, een zweem van authenticiteit. Doet het goed? Hoe. Uh, oprecht is volgens jou de authenticiteit van een bed als Manfred en Sands? Die is echt. En dat voelt daar het publiek? Geen, er komt daar geen lijk uit de kast vallen. Val. Dat, dat, dat, dat is echt allemaal... Dat voelt echt. En wat dat betreft het grote publiek heeft... Echt het, de, de grote massa, die is niet helemaal gek. Het... het uh, uh, uh, zoals Manfred de son's groot geworden is... dat is puur op basis van de muziek. Dat is puur op het horen van een liedje. Daar zit verder geen enkel marketingapparaat achter. Het is gewoon een piepklein label... wat handig uh, in, in Amerika... Uh, via de juiste contacten uh, verspreid is de mm -hmm. muziek. Maar er zit geen enkele uh, um, um, groot marketingbureau achter. Van, of of het, het is ook niet in een grote film of in een tv-serie gezet. Of geen branding. Of, dat komt allemaal echt. Uh, het is echt grassroots, zoals, uh, om maar eens een folk-uitdrukking te gebruiken. Ja, en dan zegt de, de banjo-speler Winston Marshall ook nog tegen jou... in dat interview, je hoeft helemaal geen goede banjo-speler te zijn... een middelmatig bespeelde banjo valt positiever op... dan een goed gespeelde gitaar. Nou, dat, dat is natuurlijk ook zo. En dat is natuurlijk... waardoor je tegenwoordig steeds meer banjo's op het podium ja. wordt. Het valt meteen op en je denkt, oh, dat is leuk. En zo, ja, ik Ja, nou ja, oh, dat... Hey, dat, dat, dat, maar niemand luistert of het uh, wel een echte uh, echt Bayern-victuos nee, is die daar speelt. Met hem, wat, wat ik al had hoor van Bayern-spelers uh, is dat het ontzettend moeilijk is. Omdat je moet, naar iedere nummer moet je het, het, het hele kring weer stemmen. Ja. Dat, gaat veel, dat, dat is echt een heel gedoe. <laughs> dat zei ik, maar, dat, waarop hij dus inderdaad ze we aangenaar. Maakt, maakt niet zoveel uit, mag best een beetje vals. <laughs> ja, op mij komen ze in ieder geval ja. sympathiek over. Ja, ja, Twee albums hebben ze uit, de tweede Babel. Dat heeft een Grammy gekregen. Niet helemaal terecht, zeg jij, want eigenlijk is dat tweede album in jouw uh, oren uh, minder interessant. Ja, van Jens dat, ze dat zelf ook. <laughs> <laughs> Toch zat er wel weer een grote hit op dat tweede album. Ja. Uh, I ja. Will Wait, Mumford Sons. outside my heart so tame my flesh and fix my eyes A tethered my I Will Wait van hun tweede album, uh, Babel. Denk je nou, Gijsper, dat uh, het feit dat deze band nu zo populair is... dat dat ook weer uh, opnieuw aandacht zou kunnen genereren... voor, voor de, f, uh, ja, de folkhelden van vroeger, voor de Bob Dylan, de John Bees, maar ook misschien voor zo'n uh, Woody Guthrie of voor de folks die we net hoorden? Uh, ik, ik hoop het. Uh, ik denk het eerlijk gezegd van niet. Uh, ik verwacht dat, dat, dat niet zozeer om... Ten eerste omdat uh, ik hoop... Ik merk het nog niet zo, maar het zou leuk zijn als die band... Heel veel mensen zou wijzen op andere dingen ook. Als ze wat meer zouden vertellen over je moet hier eens naar luisteren, je moet dat eens doen. en Behalve dan die voorbeelden die ik net gaf, die Oh brother We Are There Now en die Pete Seeker Sessions van, uh, van Bruce Springsteen. ben ik daar nog niet zoveel in tegengekomen. En Terwijl het nu, tegenwoordig zo makkelijk is. Hè. Je kunt op Spotify, je, alle muziek is voorradig... alles is te vinden. Dus als hij even zegt van je moet daar en daar eens naar luisteren. dat zou heel mooi zijn. Hij zou een en, goede ambassadeur kunnen zijn. Ja, die, hij zou een hele goede ambassadeur uh, Maar dat is helemaal zijn ambitie niet. En ik denk ook dat het publiek, wat, wat de Sans gevonden heeft, het hele grote publiek. Ik dat het ook niet zozeer erop uit is... om meer dingen te vinden die hierop lijken. Move of the Suns is hun ding. Daar gaan ze een avond gezellig mee uit. En hartstikke mooi. En in welke traditie die band staat... het zal zijn zorg zijn. Het is natuurlijk een heel erg journalistending ding. Dat, dat, om dat wel te doen. Maar en, uh, De band is al zo groot... dat ik verwacht niet dat dat nu nog... Uh, iets teweeg zou brengen. Maar nee. wat ik wel verwacht is dat... Uh, zoals de, de Lumineers en ik gaf de andere voorbeelden... Uh, ik verwacht wel dat die gezelligheidscult... Dus waar, waar, waar dat is natuurlijk wat wat me interessant me mm -hmm. heel erg doet van, we zijn met z'n allen hier en we gaan er iets moois van maken met ja, z'n allen ja, ja. dat dat nog wel een tijdje door zou gaan en dat, Ook in Nederland? Oh ja, zeker want Nederland is is heeft daar uh, ja, nee, dat ik heb daar veel voorbeeld van gezien dat, uh, Nederland is echt een heel erg mezing publiek. Ja, ja nou Groningen ja. is natuurlijk ja. een goed voorbeeld ervan. Ja. Pater Muskrune is is ook. Nou, zo'n ja, op ja, ja, ja, ja, dat is daar ja. zijn de goede. Maar zijn er nog meer bands die die die uh, eventueel kunnen profiteren hier in Nederland van... die populariteit nou, van en Iemand als Bloutzoen bijvoorbeeld is nu heel populair. En die heeft, maakt ook wel gebruik van... Uh hij zal misschien met Mamertensens zijn muziek is ook. Het gaat meer ergens over, vind mm -hmm. ik ook. Maar het is, het is wel dezelfde invloed. Heeft het ook. Het heeft ja. wel dezelfde bloek als ook de, de Banjo en dezelfde soort instrumentatie. Je hebt nu ook Mister Mississippi uh, aan de weg gaan timmeren. Uh, komen net van de uh, Herman Brood Academie. Maar het is echt een band met ook een beetje dat geluid. Waarvan ik wel verwacht dat die ook wel een beetje daarin door kan gaan. We praten uh, in het volgende uur van Casa Luna verder over de folk van toen en nu. Met jou uh, Gijsbert Kamer. Popjournalist bij de Volkskrant. We laten voorbeelden horen. En er is live muziek van Ad van Meurs, alias The Watchman. Sinds eind jaren 80 speelt hij in verschillende formaties... die allemaal folk en blues een warm hart toedragen. En we zijn ook heel erg benieuwd, uh, Gijsbert en ik en Ad... naar de folkmuziek die u graag hoort. Optredens die u bijgebleven zijn, folknummers die u iets te zeggen hebben... En wie weet gaat u zaterdag wel gewoon naar Manfred Sons... en heeft u daar heel veel zin in, dat mag u ook melden. Ja. Nou, U kunt ook bellen op ons gratis telefoonnummer 0800-1121... 0800-1121 mailen, kan naar casaluna.ncf.nl... of twitteren met ons mee via hashtag Casaluna. Nou, wie weet spreken we elkaar straks na 1 uur. Nu hier op Radio 1 uit het Avro Radiotheater. Een nieuwe aflevering van Emma's Feest. Dat is een tragie-comedie van Flip Broekman... met in de hoofdrollen Bram van der Vlucht en Ingeborg Elsevier. Ik hoop dat u ons belt. 0800-121, uit ncv.nl... of hashtag casaluna. Nu veel plezier bij Emma's Feest. En graag tot straks staat in het noord van 1 uur.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 Emma's Feest van Flip Boekman, aflevering 8. Emma is als werkster door oud-minister Kalsbeek aan de dijk gezet. Haar kleinzoon Maarten heeft Kalsbeek met belastend materiaal onder druk gezet... om voor zijn grootmoeder een afscheidsfeest voor duizend mensen te organiseren. Emma neemt de plannen niet serieus, maar fantaseert mee met haar kleinzoon. Hij zingt zijn zelfgeschreven afscheidslied voor haar. Als Kalsbeek zijn excuses komt aanbieden... blijkt dat de plannen voor haar Facebookfeest serieus zijn. Emma voelt zich in de maling genomen. Het is niet wat je denkt, Clara. Clara, ik was daar met de commissaris... Nee, Clara, dat heb je niet goed begrepen. Ik... Nee, doe nog niet zo flauw. Dat was... Ja, ik ben daar geweest. Maar dat is geen bordeel. Dat is een gelegenheid waar mannen komen om met elkaar te overleggen. Ja, een brainstormsessie. Nee, dat is niet zo. Er zijn meisjes, maar ik beloof je, daar heb ik... Nee, Clara. Het is echt niet wat je denkt. En Laten we erover praten, Sarah... Uh, uh, sorry. Clara... Neem... Ja, ik weet wel hoe je heet. Clara, alsjeblieft. We hebben zoveel gemeen. We kunnen zo goed met elkaar praten over kunst. Jij over de kunstgeschiedenis. Ik over de jonge kunstenaars die ik... Onderste... Nee. Dat weet ik wel. Dat is niet het enige waar het over gaat. Maar schatje... Het is niet wat je denkt. Ik... Klara, luister. Als. Klara? Nou, kort aangebonden. Emma! Stoor ik? Nee, natuurlijk stoor je niet. Kom verder. Dank u wel. U moet het Maarten van maar die kwalijk nemen, meneer Kalsbeek. Hij bedoelt het goed, maar dit zijn zijn zaken niet. Ja, je hebt groot gelijk, Emma. Ik vond het ook niet zo'n goed idee. Wat? Dat feest. Als je bedenkt dat ik het al vervelend vind om in het middelpunt te staan. Dat is me nooit opgevallen. Omdat ik het niet laat blijken. Ik heb het altijd vreselijk gevonden. Al die mensen die alleen maar naar jouw feestje komen... om te kunnen zeggen dat ze op je feestje zijn geweest. Wie zijn dat dan? Je kent ze wel. U hebt al in geen eeuwen meer een feest gegeven. Daarom? Ik ben hetzelfde als jij, ik... Word ongemakkelijk van al die aandacht. Ik vind het nooit erg hoor, als mensen mij een complimentje maken. Als je je best hebt gedaan. Ja. Als je de boel goed schoon hebt gemaakt. Alles weer netjes terug hebt gezet. Bijvoorbeeld. Maar dat is je werk. Daar word je voor betaald. Een feest geef je om anderen de gelegenheid te geven om jou te bedanken. Het <laughs> zou me wat moois zijn als iedereen die ooit in dit huis is geweest... jou zou komen bedanken omdat het hier zo lekker rook op de wc. Niemand hoeft mij te bedanken. Oh. Als ik een feest zou houden, dan zou dat zijn om anderen te bedanken. Maar goed, dat kan ook zonder feest. Um, nou, bedankt voor de mooie jaren en sterkte. Waarmee? Met het proces. Dat is afgeblazen. Ik hoorde dat er uh, nieuw bewijsmateriaal is gevonden. Dat kan niet. Waarvoor niet? Omdat Maarten... Ga nog we niet weg, Emma. Wat is er? Kunnen we anders niet iets bedenken waar Maarten ook blij mee is? Het is toch goed zo. U hebt uw excuses aangeboden. En ik moest er toch een keertje mee stoppen. Ik denk niet dat Maarten hier genoegen mee neemt. Want Dan moet ik zelf maar een feestje geven... als hij over veertig jaar afscheid neemt als verkeersregelaar. Misschien verdoemen ze wel een straat Maar voor mij is het hiermee afgesloten. Ik heb het niet over een feest. Ik vind het gewoon niet leuk als jij zomaar uit mijn leven verdwijnt. Zo gaat het met werksters. Maar niet met vrienden. Vrienden? Ja, zo ben ik dat wel een beetje gaan voelen na al die jaren. Kunnen we niet proberen vrienden te blijven. Dat ik je om advies kan vragen of mijn verhaal bij je kwijt kan. Jij kent mij beter dan wie dan ook. Ja, natuurlijk. U, u kan me altijd bellen. Hou jij van pannenkoeken? Hoe, hoe bedoelt u? Omdat ik ineens weer zo'n briljant idee heb. Het is duidelijk dat jij geen zin hebt in gedoe, maar... Verderop is een heel leuk pannenkoekenhuisje en als we daar nou eens voor jou nee, afscheid nee. met een paar mensen nee nee nee ik weet wat veel beters. U bent nog nooit op een dijkje geweest. Welk dijkje? Bij mij thuis. Maar gisteren nog. Dat telt iets. Maar ik begrijp het wel. U had het steeds veel te druk. Maar is dat nou niet een mooie gelegenheid, dit, om dat goed te maken? Hè? Dan heb ik alle mensen die iets voor me betekend hebben bij elkaar. En bovendien hoef ik dan ook niet in te zitten over een cadeau. Want als de mensen dan dan me vragen wat ik wil hebben... dan zeg ik gewoon, ik hoef niks te hebben. Maar jullie mogen wel iets op een schoteltje leggen voor de reis. Welke reis? Ik heb toch maar besloten om naar mijn zuster in Australië te gaan. Wat goed om te horen, Emma. Dank u. Je kunt ook een melkbus nemen. Een melkbus? Ja, dat je een melkbus bij de voordeur zet waar mensen geld te kunnen doen. En waar laat je de melk dan? Welke melk? U zei een melkbus. Lege. Dat bedoel ik. Huh? Vindt u het goed dat ik toch maar gewoon doe wat ik van plan was? Nee, want ik ga jou iets heel anders vertellen, Emma. Die reis betaal ik. En zeg niet dat je het niet wilt, ik sta erop. Waarom zou u die reis nou betalen? Omdat reizen nou helemaal geld kost. U zegt toch altijd dat u gratis tickets kan krijgen? Maar jij niet, dus ik zou er maar blij mee zijn. En zeg je Maarten dat hij straks even bij me langskomt... dan kan ik hem zeggen dat we eruit zijn. Dat kan ik toch ook wel zeggen? Dat doe ik liever persoonlijk. Waarom is Maarten zo belangrijk opeens? Omdat hij nou de kostwinner is.